Dit is hoe een Egyptische woonkamer er ongeveer uitzag. De spulletjes die je hier ziet, werden allemaal in het dagelijks leven gebruikt. En hoe rijker je was, hoe luxer de spullen natuurlijk. Die stoel links bijvoorbeeld. Zie je die witte versieringen? Dat is ivoor, afkomstig van de slagtanden van bijvoorbeeld olifanten. Vroeger werden de olifanten doodgeschoten om hun ivoor te kunnen gebruiken. Maar gelukkig mag dat tegenwoordig niet meer. Dames... Kijk eens op het tafeltje hiervoor. Weet je wat dat zijn? Het zijn allemaal make-up potjes. En mannen, als wij in het oude Egypte hadden geleefd... dan hadden we ook make-up gedragen. Ja, ik zou er niet meer over straat durven nu hoor. Jullie wel? Maar toch was het toen voor vrouwen en mannen heel normaal. Het was niet alleen maar om jezelf mooi te maken... maar ook ter bescherming tegen bijvoorbeeld de schittering van de zon... of stof van de zandstormen. De Egyptenaren voeg geneeskrachtige kruiden toe aan bijvoorbeeld oogschaduw. En zo werden eventuele oogklachten genezen. De wimpers en de wenkbrauwen werden met zwarte en blauwe lijnen opgemaakt. Zie je het stokje in het potje in het midden op de tafel? Daarmee maakten ze hun ogen op. En als je je even omdraait naar de vitrines achter je... zie je dat daar ook zo'n soort potje staat. In de rechter vitrine met nummer 145. Zie je de voorwerpen bij nummer 13? Dat is ook een potje met zo'n stokje waarmee de Egyptenaren zich opmaakten. Er zitten vier buisjes met make-up in. En op elk buisje staat iets. Mascara voor elke dag. Tegen schilheid. Tegen tranende ogen. En om beter te zien. Waarschijnlijk zaten hier geneeskrachtige krachtige kruiden in om je ogen te genezen. Zie je het bakje een stukje lager? Daar bewaarden ze de make-up in. Dat ziet er heel wat leuker uit dan de doosjes waar de make-up tegenwoordig in zit. Vind je ook niet? Wist je trouwens dat rijke Egyptenaren ook altijd een pruik droegen? Daaronder hadden ze kortgeknipte haren. Of waren ze helemaal kaalgeschoren. Ja, dat is natuurlijk wel lekker koel cool in het warme Egypte. Maar het was ook om luizen tegen te gaan. Die vinden het namelijk niet fijn op een kaal hoofd. En bij zo'n mooie pruik en make-up hoorden natuurlijk ook mooie sieraden. En die heb je vast al in de vitrine gezien. Ringen oorbellen, kettingen, armbanden en mooie hangers. En ja hoor jongens, ook de mannen droegen sieraden. Hm, eerlijk gezegd zie ik mezelf toch ook niet... met deze kettingen, oorbellen, ringen en armbanden over straat lopen. Jullie wel? De meeste mensen in het oude Egypte... droegen vroeger ook een haarband. De gewone mensen droegen er een van linnen... maar koningen en koninginnen droegen er een van edelmetaal. Bijvoorbeeld goud of zilver. Zullen we zo'n zilveren haarlint gaan bekijken... Dan moet je op zoek naar vitrine nummer 148. Die staat daar rechts langs de wand. Druk nu op pauze en als je het Haarlint gevonden hebt, weer op play.